...van het luisteraartjes, uh, welkom bij de Radio, ik ben DJ Jaap. En uh, het is vandaag 1 april 2018 en het is zondag, eerste paasdag. En uh, ja mensen, misschien komt Jacco er straks nog even bij. En we gaan dus uh, wat muziekjes draaien. Eens kijken of we wat het een of ander kunnen... Uh, spreken over het een of ander weet ik veel de actualiteit of, of weet ik het uh, wat voor onderwerpen nog meer en uh, dergelijke we zien het allemaal wel hè. ja ja oké okay, ja ja daar is het, naar het nummer plug and play van Dave Inberron onze begin we hebben natuurlijk ook nog een leuke jingle Ja, die gaan we straks even Ja ja, ja waren meer jingles Maar goed, zondagavond Een beetje, nou ja het was best wel een droge paasdag uh, Misschien een heel klein spatje regen geweest, niet veel Maar over het algemeen was het droog wel wat bewolkt en het schijnt het schijnt dat het vanaf eh, vrijdag echt eh, lente weer gaat worden zondag weer en eh, mogelijk wordt het in zaterdag 20 graden maar ja het is nou pas zondag en dat duurt nog zes dagen voordat het zover is maar er schijnt eind van de week beter weer te worden maar goed eh, we zullen wel zien Nee, ze zitten er soms ook wel eens naast. Nou ja, soms. <lacht> wel vaker ook, maar goed. Eens even kijken of we Jacco eh, erbij kunnen schakelen. Dan moeten we even kijken. Eens even kijken hoor. Ik kan ook wel eerst even een muziekje draaien. Kijk hoor, heb ik, die shit zou hier allemaal zitten. Kabeltjes, genoeg hoor, hier ja, dat is zo irritant hè, dat het allemaal zo door elkaar hebt, al die bedraging. Dat moeten we allemaal zien uit te vissen hoe dat zit. Oké, okay. nou, dan heb ik hier nog wel, kijk, wat dit is, eigenlijk niet. dan is dit dit? Oeh, hoe is het? Wordt spannend dan allemaal. Zullen we eens even kijken? Dan moet ik hem ook nog eens een keer... Ja, dan moet ik hem ook nog eens een keer... Oké, okay, dat kan ook hè? Even kijken. lijkt op je telefoon te zijn. Hé hey Jacco. Hé, hey, ik hoor jou. Je bent op de radio. Het is... ik, hoor, ik hoor helemaal niks. Oh. Ja, ik heb een uh, stekkertje erin uh, aangesloten op de mengtafel. Oh, kijk. Dus ik hoor jou ik wel. wel. Oké, okay, ik hoor jou hiervoor wel. En, uh, ja, kijk. Maar hij doet het via de telefoon. En uh, via Leuk. WhatsApp luisteraars, uh, ik bel uh, Jacco met WhatsApp. En uh, ik heb een stekkertje rechtstreeks vanaf uh, de koptelefoonaansluiting... ...of de oortelefoonaansluiting van de uh, telefoon van de uh, smartphone op de mengtafel gedaan. Het klinkt hartstikke goed, mag ik wel zeggen. Ja, ja dat, dat is toch hartstikke mooi dat het mogelijk is, hè? ja. Dus dan in Whatsapp eigenlijk wel een beetje Skype over, hè? Ja, we hebben Skype niet eens meer nodig. Nee. En ik hoef nee, ook geen inderdaad. derde computer erbij, dus dat scheelt ook weer. Dat scheelt ook weer, je kan het gewoon op deze manier doen. Dus, uh... Je moet alleen zorgen uh, dat je... Ik ter... had, ja? ja? Ik, had, uh, ik weet niet of je het gezien had, ik had een filmpje gestuurd. Ja, ik heb het gezien, ja. Over... Uh... Ja, dat is een al lang ik filmpje, heb... hoor. Maar goed... <laughs> Ja, klopt, ja. Ah, ik, had een, ik heb een werkende. Ik had een, uh, een, uh, van, het, uh, van mijn werk had ik een, een Raspberry Pi 3 uh, gekregen, ja. uh, want ze zeiden van, nou ja, uh, kun je, jij bent altijd met computers bezig, kun jij eens even kijken wat het is, uh, wat, we, uh, wat we ermee kunnen. Ja. Mm. En ja, eigenlijk, het Raspberry Pi 3 is heel grappig. Het is, het is een dingetje wat niet groter is dan je mobiele telefoon, een printplaatje. Mm. Maar het kan, met, met, met mate natuurlijk, maar het kan wel zo'n beetje alles wat je computer kan. Ja, dat is mooi. Ik ga je even op je rug leggen, ja. want ik ben een seconde draai. Maar hij zit toch vast onder kabel, ik, uh, dus ik, ik heb hem aan draaien gekregen en ik heb er een monitor op aangesloten en een toetsenbord en een muis... En zo, en de uh, wifi heb ik erop aangesloten. En uh, nou ja, YouTube zit te kijken op dat ding. En uh, gewoon een beetje zitten internet en zo, dat ging hartstikke goed. Oké, okay. ja, dat nou, was Als je dan nagaat dat zo'n ding gemiddeld zo'n ergens tussen de 35 en 50 euro kost. Oké, okay. ja, ik hoor steeds, je hoort misschien uh, dat rare signaaltje ertussen door, maar dat is uh, van mijn Twitter. En, en wil het geluid uitzetten. Maar ja, dan moet ik jou weer opzij drukken. En dan ga ik niet aan beginnen. Dus sorry, luisteraars, als je af en toe, toe, toe, toe, toe, toe er doorheen hoort. Dat is mijn irritante <laughs> Twitter. Want ik word daar doodziek van. Ik heb uh, uh, die, um, WhatsApp ook uitgeschakeld, het geluid. Dan kijk ik af en toe of er een berichtje is, en dan hoef ik niet elke keer ja. geconfronteerd te worden als je aan bellen bent dat je steeds dat gepingeld er doorheen hoort. Want er is niks irritanter dan die oproepzingen als ik naar bed ga. Wil, ik wil hem alleen aan hebben voor mijn telefoon en uh, voor de rest, uh, als ik gebeld word. En voor de rest zie ik wel. En als iemand me belt via WhatsApp, hoor ik ook de telefoon overgaan. En voor de rest wil ik geen geluiden horen. En uh, ik vind het een handicap die WhatsApp hoor. Echt, ik vind het aan de ene kant heel handig mij krijg allerlei achterlijke dingetjes opgestuurd... waar je niet om gevraagd hebt. En, uh, of de hele grote bestanden. Met porno en weet ik veel allemaal uh, dingen. Daar maak je me echt niet... Mensen, ik, ik zal jullie zeggen... je maakt mensen echt niet blij met die onzin. Want op een gegeven moment raak je er ook op uitgekeken. Het is in het begin even leuk... Nou, dan sturen ze een plaatje met, uh, nou ja, goed, erotische afbeeldingen. En, uh, en sommige zijn heel smerig. Daar heb ik zoiets, zoals als de meest gore perverseling nog van over zijn nek gaan. Dan denk je, joh, wat moet ik met die onzin? En dat zijn volwassen ja. mensen die het sturen. Dat kinderen ja, dat maar voor nog voor mij doen, steeds weg. Dat, dat, hè? Ja, soms hoor ik je heel goed door de microfoon. Okay. En dan hoor ik je weer een tijdje helemaal niet. En dan weer heel goed. Oké. Okay. Maar, uh, hoe heet het, um, ik denk, kijk, als kleine kinderen dat nou nog sturen, van, van 12, 13 jaar, maar volwassen mensen, jongens, die sturen dan de meest stomme, uh, uh, ja, kijk, humoristische filmpjes, oké. Okay. Maar, maar wat moet ik nou met bloot plaatsen, mijn blote tieten, wat moet ik daarmee? Ik ben een vent van 58 jaar, ik zit er echt niet op te wachten, weet je. Ik vind, mensen zijn zo uh, kinderlijk, en ik vraag er niet om, hè, om die rotzooi. En elke keer zeg ik niet doen, niet doen, niet doen. Nou, dan ga ik besluiten. Nog één keer. En ik tief ze er allemaal af. Iedereen die dat stuurt. Weet je? Oh. Ik ben er zo klaar mee. Met die onzin. Ik heb er vaak genoeg aan gegeven. Je moet me die zo niet sturen. En toch doen ze het. Maar ik ga volgende keer besluiten. Nog één keer. En ik gooi ze gewoon van mijn WhatsApp af. Punt. Nooit meer. En dan bellen ze maar als ze contact met mijn nee, gemaakt. Ik gebruik eigenlijk WhatsApp, heel weinig. Wij praten dan toevallig. Ja, nou, weet je, af, ik heb het, WhatsApp ja, alleen maar. Als een collega een keer mee wil rijden naar het werk. Of ja, zo, kijk, daar is het handig voor. Maar ik zit op te kijken als iemand een geinig filmpje stuurt. Dat vind ik helemaal niet erg. Maar niet die, die uh, met blote dingen, wijven of wat dan ook. Dat, heb, dat hoef ik allemaal niet te zien, man. Ik bedoel, als ik het wil zien, dan ga ik wel op het internet kijken naar porno-sites, ja, ja, als ik er behoefte we. aan heb. Maar ik hoef nu niet, niet aangebouwd te krijgen. En het zijn vaak het internet dingen... internet staat vol met die ongeheids. Ja, en dan denk ik, wat moet ik ermee? Als ik het wel zien, zoek ik het zelf wel op, op, op internet. Ja, ja tot zag dus al. Hey, gewoon... Die, uh... Maar goed. Die, ik, uh, vanmiddag waren we aan het wandelen, toen liepen we door een uh, wijk heen. En dat zijn allemaal nog met van die hele kleine arbeidershuisjes, weet je wel. Ja. Echt, uh, dat zijn echt nog van die, uh, ja, een beetje hokkerig zijn die, ik, uh, dat is niet zo heel groot. Hmm. Maar dan zal ik zo later op, uh, op internet kijken. Die kringen zijn tegenwoordig best wel duur, man. Daar vragen ze belachelijke bedragen voor. Ja. Ja, joh. mensen denken allemaal lekker snel raakt willen worden. op zo'n manier maar ja. Echt, eh... Uh, business, business, alles draait om de centen. 300.000 300 is niks. En anders draait om het geld, om dat geld, joh. Geld is een betaalmiddel. Maar, ja. Kijk, als, je, als je gaat, Kijk, het dood gaat, dan heb je er ook niks zo. Het ja. ja. Kijk, er is leuk veel geld te hebben, maar... Ja, het is handig. Geld is handig, maar... Het maakt niet echt gelukkig, vind ik. Bezit. Wat is nou bezit? Oké... Okay, eh, maar ik bedoel, je kan toch je grof niet meenemen, ja toch? <laughs> je kan dat toch je grof niet in meenemen. Geld is leuk, het is hand op het taalmiddel. Het ja. heel raar, de helft van de tijd hoor ik je gewoon niet. Oh, wat raar ja, ik weet ook niet wat het is. Soms hoor ik het, heel, soms hoor ik het even heel duidelijk, huh? heel luid en zo, en dan... Uh... Zo in één keer, dan, uh, dan en als je dan, kan, nou dan is gewoon een heel, een heel stuk. Is het... Nou, dan leg ik hem even op mijn schoot neer. Misschien dat het dan wel beter is. Hoor je me dus nu beter? Ja, nu hoor ik je wel goed, ja. Oké, okay, nou dan laat ik hem op mijn schoot zitten. Nou, ja, dat wat is, kan dat zijn dat, dat ik mijn hoofd af en toe... is hè, dat soort prijzen voor... Ja, maar af en toe draai ik mijn hoofd wel eens weg. En ik zal misschien dat wijzen dat je me dan minder zo hard hoort. Oh, oké. Okay. Kan ook. Maar, maar ik word gek. Ik had, uh, ja? ik had wat muziek gemaakt, uh, maar. Uh, ja, dat had ik op Soundcloud gezet. En, uh, dat is gratis downloaden, zeg maar. De, de Mensen die dat leuk vinden kunnen het gratis downloaden. Maar, maar ik moet zeggen, de belangstelling valt tegen hoor. Echt uh, zes keer, zeven keer beluisterd of zo. Ja, maar zoiets moet groeien, denk ik. Weet je, het is niet gelijk hoor. Het moet gewoon een tijdje opstaan. De Beatles, weet je hoe lang de Beatles bezig waren voordat ze echt ontdekt werden? Ja, dat ze echt. <laughs> nou ja, vanaf Alleen ja, de... ook goed. Ja, <laughs> ja, die zijn begonnen in 1957 of zo. Onder verschillende ja. namen eerst. Ja. De Quarrymen en uh, de Silver Beatles. En pas in 1962 uh, uh, ja, zijn ze eigenlijk doorgebroken. En uh, toen moest die drummer weg. Toen werd het Ringo Star. Want die drummer, hoe heette die ook alweer ik weet even zijn naam niet meer die was te knop, die zag er te leuk uit en dan ja, dat is natuurlijk raar als iedereen naar de drummer zit te kijken dus ze dachten, nou ja, de rest van de Beatles die zagen er wel aardig redelijk uit ook niet echt tot ze super waren maar Ringo Starr was wat minder aantrekkelijk, kon wel drummen, dus die hebben ze maar voor in de plaats want die drummer, die viel heel erg op met zijn uiterlijk hè. dat scheen een knoppergozer geweest te zijn maar hij leeft nog steeds geloof ik ja, en ik snap best dat die gauw ze de, een beetje de P erin had, dat hij eruit moest. <laughs> maar ja, ja, je kan ook, uh, ja, ze hadden ook zo kunnen doen. Zet de drumstel voor aan het podium en die drie andere gasten op de achtergrond. En uh, ja. ja, dat is een keer wat anders, hè, een drum uh, voor en, en de rest achter. Zo'n raar gezicht natuurlijk. En... Uh, ja, dan ga ik naar nou Dom praten of. <laughs> ja. Daar word je toch gek van. Oh, oh, even kijken of ik het. Holy kan shit. ik het nu niet Dan Ik ga eens even kijken of ik het uh, nu kan oplossen. Even kijken hoor. Um, uh, is uh, hoe heet dat? Uh, nou ja, ik, ik heb het gewoon geprobeerd en ik, uh, ik laat het van een tijdje staan en dan zie ik. Oh. Ja? En toen? Hallo? Ik hoor niks meer. Um, ik weet niet of je me hoort, uh, Jacco. Ik weet niet, uh, Jezus Christus. Ik, ik, ik hoor hem niet meer joh. Ik hoor hem niet meer. Ik ga hem er even afgouwen. Wat doet hij nou? Oh, en nou dan schakelt hij ineens uit. Oké, okay, weet je wat we doen? We gaan even een plaatje draaien, luisteraars. Muziek. Even kijken. Nou, we is een, een, een rock nummer draaien. Hé. Hey. Ik hoop dat het een beetje een lang nummer is. Nee, hij is veel te kort. Oh jongens, nightglow. Van CA Rogers. Ja, oké, okay. hier komt hij. Hier komt hij dan. Hoor je? Ja, ik hoor jou. Hoor je mij? Techniek toch? Ja, ik hoor jou. Techniek toch ja. met gebreken af en toe, hè? Af en toe wel, ja. Ja, ik heb even kijken. Ik wou de geluid uitzetten van Twitter. Ondertussen ja. heb ik dat even geprobeerd, maar die stond al uit. Nu heb ik alles, alle appjes uitgezet voor uh, signalen, voor uh, oproepsignalen. Dus ja... Misschien zijn we nu wel van dat gepingel of elke keer. als er niks. <laughs> het is zo irritant, Maar goed, ik ben benieuwd. Ik, ben, ik hoop alleen dat het bellen, gewoon bellen merken ja, en we straks naar de uitzendingen van proberen. Of dat dan wel hoorbaar is, want dat vind ik dan wel. Ja. even belangrijk. Dus. Ja, dat was. Uh... Ja, nou ja, inderdaad. Dus, uh... En, hoe uh, heet dat? Uh... Uh, gisteren hadden we het nog over dat het dan leuk is om oude apparatuur te hebben, zeg maar een soort oude cassette of we daarover sterken of zoiets, om zo'n setje weer uh, te hebben staan. En uh, vaak zijn die oude apparatuur is toch vaak mooier om te zien met een mooie ja, oude kast. Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Ja. Ik hoor toch iets kraken weer, zo'n stekkertje, Maar goed. Uh, ja, de, de... Ja, maar ook van die plastic sorry tegenwoordig. Ik vind dat ja, ouder met metaal en weet je, een ik een van een van een van toen waren een van De van een van een van een was een van een bovenlader een uh, ja je kon niet echt een torentje een van een van een van een geen torentje. van stond alles naast elkaar. En, uh, een van een van je dan die torentjes. een kreeg een zo'n voorlader zeg maar. En ja, dat waren toen inderdaad, aan de zijkant waren ze van hout, aan de voorkant had je dan een, uh, een, een metalen paneel. En had je van die analoogwijzers. wijzers, een knopje voor Dolby, en sommige hadden zelfs Dolby uh, B en C. En uh, ja, de, uh, ja uh, sommige cassette decks uh, ja, die hadden dan vu meters. die stonden niet naast elkaar, maar die stonden op hun kant naar elkaar toegekeerd. Dus uh, wezen die wijzers naar elkaar toe. En dat was ook wel een grappig gezicht. Zo eentje heb ik gehad van Akai was dat, meen ik, ja. Ik heb ze gehad met uh, ledjes. Het waren gewoon lampjes dan hoor eigenlijk. Maar ja, wacht even. Je had toen wel ledjes al toen. Maar die waren alleen maar voor dat soort dingen gemaakt. Dus niet voor verlichting wat je nu hebt. Ik had eerst een transistorradiootje, maar daarna kreeg ik... Uh ik een, een, een klein torentje. Nou, daar zaten zoveel lampjes in. De, de, de landingsbaan op Schiphol was er niks bij. Echt, er zaten echt van die lampjes in, allemaal elkaar en die, En die gingen dan ook van heel wijd naar strak, naar een Alsof er echt ook een landingsbaan was, weet je. Zo naar achteren toe, zeg maar zo. Uh, met het geluid van de boks ermee. Nou, het was, het was te, compleet nutteloos, maar het zag er leuk uit. Nou, ik ben al op mijn eerste stereo, ik had eerst een, uh, kijk hoor, eerst ook een transistorradio, zo'n klein dingetje. Die was misschien, nou, in die tijd misschien een tientje met alleen middengolf erop. Dat was in 73, dat weet ik nog. Toen had ik een RS die ik nog steeds heb, een portable radio met lange en middengolf. Toen had ik een cassette of nee, geen cassette een cassette recorder van het merk Tokyo. En het type uh, naam was uh, Monkey, Tokyo Monkey. En die staat ook ergens op internet, als het goed is. En uh, die heb ik dus natuurlijk niet, niet meer. Maar die had hem ook met middengolf, FM en lange golf. En ik had dan alleen FM en middengolf. Toen had ik daarna. Toen had ik een uh, um, versterker. Ik dacht van Aristona. Ja, van 2k20 watt. En dan had ik een. Cassette dek. Mijn eerste cassette had ik een Sony, een platte Sony, zo'n bovenlader dus, en dan heb ik zelfs een bandrecorder gehad, dat was allemaal dus tweedehands, die had ik allemaal gekregen dan van mijn broers, die kochten dan weer wat nieuws en dan kon ik dit krijgen, en ja, daar was ik heel blij mee natuurlijk. En toen naderhand, toen mijn eerste setje compleet die ik kocht. Dat, ja, ik had dus van alles door elkaar. Ik had een Philips plaatsen spelen. Namelijk. Ook nog een dual gehad, een oude. hoe Philips gekocht. Toen, mijn eerste setje was een Akai. was een compleet setje. Met boxen eh, boksen daarbij van het merk Tiek. Tiek, Je ziet dat merk trouwens nergens meer. Maar. Dat waren dan boksen van. ja Ik weet niet hoeveel wat, maar er zat een prachtig geluid in. Nou, die versterker was ook iets van twee keer 20 watt. En die boksen waren ook 30 watt of zo. Ze waren best wel groot, maar een zat een prima geluid. Ik heb nog een setje gehad uh, ja, Aris, Arre, uh, nee Aristona en Philips. Ze pasten wel bij elkaar, alleen de namen verschilden, Maar het was een uh, cassettedek en, en een tuner-versterker van Aristona. Ja, en een uh, boksen van oh, Jambo, kan ik me nog herinneren. Jambo, 35 watt. wat. <laughs> maar die vond ik niet zo best geluid hebben, die Jambo Toen heb ik nog een Sony setje gehad Een uh, mini setje van Sony gehad En nu heb ik een uh, cd-speler van Pioneer Die heb ik nog niet zo heel lang Ik Over uh, een maand, iets meer dan een maand heb ik hem En ik heb een versterker van Pioneer Die hoort bij dezelfde serie als de cd-speler Die heb ik ook al een jaar of vier geloof ik en met twee keer vijftig watt en twee keer honderd watt boxing van het merk, uh, uh, uh, pff, hoe heet dat merk ook uh, KAF of KEF, Kef. Oh, ja. 100 ja, watt goed. en uh, nou doet het geweldig. Ik heb zelfs nog een oude pick-up uh, van mijn broertje, een T of een Technics, Technics. Uit begin jaren 80, eind jaren 70, dag 1980 1980 of een. Die zijn ook heel gewild. Ja, dat is een direct drive en die doet het nog helemaal. En uh, mijn broertje die is op een gegeven moment op de cd-speler overgestapt. Toen zei, joh, mag ik die van deze ja. hebben? Zo, neem maar mee hoor. Nou, die heb ik dan nog steeds en die, uh, ja, hij doet het perfect. Dus uh, ja, joh, alles doet het er nog op. En dat ding is meer dan 30 jaar oud, he. ongelooflijk. En dat hij het nog doet, ja hij is niet zoveel oh. gebruikt door mij hoor. Ik heb uh, natuurlijk ook nog een Sony setje gehad. Maar ja, toen hij deze weg deze oh, die wil ik hebben, die wil ik hebben. Toen heb ik nog iets geruild met hem geloof ik. Maar goed, uh, ik vind dat daar ook, uh, ja die koptelefoon die, heb ik, die ik nu op heb... Die heb ik ook nog niet zo heel lang. Nou, dat was niet echt goedkoop. Ja, het is er niet een van 300 euro of zo hoor. Het is een, een, een beetje duur merk. Ik waanzin hoor. Maar wat heb ik nou voor betaald? 80 euro geloof ik. Als ik het goed heb. Ik zou ook nooit 300 euro van gaan betalen. Nee, ik ook niet. kijk, Ben jij professioneel? Oké, okay, dan vind ik het een ander verhaal. Maar deze die was al, al redelijk duur. toch uh, euro. Ja, hij was al tegen. Hij was niet goedkoop. Maar die ik hiervoor had, was een Pioneer koptelefoon. Daar heb ik meer dan ja, iets van 30 jaar mee gedaan. En hij deed het nog wel. Alleen ja, die. Uh, die uh, oorschelp ging loszitten. Nou ja, dat ding was al uh, oud al, hoor. En hij nou, deed het ook goed, maar die ik nu heb. Nou, die was toen, geloof ik, 80, ook 80 gulden dan in die tijd. Het was ook een hoop geld. Eh, 1987 was het, geloof ik. Nou, daar heb ik zeker 30 jaar mee gedaan. Nou, en deze mm -hmm. die ik nu heb, is een berhinger. Ik mag geen reclame maken, ik weet het. Maar ja, deze doet fantastisch. Je hebt ze ook van 300 euro hoor. Maar deze was ook 80 of zo maar. Ik denk dat ja, ik wil wel een beetje goede heb. Ik. Dus, ja. En ik merk ook dat met die basgeluiden klinkt ook echt uh, hoor je ook mooi, uh, klinkt ook goed, weet je. Want sommige, als je die goedkope hebt, hebt, ook wel goedkope die het goed doen hoor, maar dan hoor je vaak die bassen doen geen moment pijn aan je oren, weet je. Dus heel raar is dat. Mm -hmm. En die oorschelpen zitten ook lekker, want daar heb ik hem eigenlijk ook voor gekocht. Ik ging passen, welke uh, koptelefoon uh, doen je oren geen moment geen zeer, want die pioneer was ook wel redelijk professioneel. Maar mijn orenschelpen gingen pijn doen aan die, uh, die, ja, dat ging knellen op de duur. Ik weet niet hoe dat komt, maar deze dingen, die orenbars. <coughs> er zit lekker ja. zacht, dan kun je wel twee, drie uur met dat ding op je hoofd zitten. En die andere had na een, drie kwartier op, op pijn aan mijn oren. Niet zozeer nee, niet vanwege zijn. het geluid, maar vanwege dat, de druk op je oren. En deze zit gewoon echt lekker comfortabel. En het geluid is ook heel mooi ook. Dus zelfs die Pioneer ook goed hoor. Dus, uh... Die, uh, die hoofdtelefoons voor, die, uh, die, die fanatieke gamers zou gebruiken... die zijn ook prijzig hoor. Oeh. Ja. Maar ja, weet je wat het is? Als je er heel lang van plezier van hebt voor die prijs... ja, run, plezier, is het, uh, dan, dan is het misschien wel wat de moeite waard. Want als je elke keer een tientje moet kopen elk jaar... Dan ben je vier jaar verder en dan ben je al 40 euro kwijt. Ik ook toch gelijk een goeie, weet je. Oh. Uh, ja, toch? Als je het toch dan, lang maar doet, dan is het niet erg. Dan is het niet zo erg. Kijk, uh, ja, kijk gebruik je af heel sporadisch zo'n ding. Dat je dan een nou ja, tientje is dan wel genoeg, weet je. En dan doe je er misschien nog tien jaar mee. <coughs> maar ja, ja ik, als, ik heb vaak de, die dingen, dat zit dan zo'n aan, zo'n hoofdtelefoon voor mijn computer. En uh, heb ik vaak gehad. Uh, ze deden het perfect. Maar ga je met na één of twee jaar... Uh, nou, dan ging er een draadje los. Of uh, het geluid ging haperen. Of kraken. En dan denk je, ja, ja, Jeetje, mina joh. Oké, weer een andere koop. Ik, nou, ik heb het nou dus... Ik heb het nou, dus... vaak zat, uh, heb ik de, vaak zat bij, de, bij de Action wel eens een koptelefoontje gekocht. En dan, uh, nou, in het begin dan gaat het... Het eerste jaar gaat het hartstikke mooi. En dan denk je, nou, dat is wel een... Uh, He, een prikkie, nog een tientje. En het ziet er ook leuk uit en zo. Maar na een jaar begint toch de snoertjes, uh, stekkertjes. Massaproductie, hè? Ja. Ja, tuurlijk. Is, is ook zo. Hij ja, kan nou, als je vroeger uh, een, een, bijvoorbeeld uh, in de jaren vijftig uh, uh, een radio kocht. Dus een buizenradio in de tijd. Nou, jongens, die dingen... die. Die gaan soms tot 30, 40 jaar mee. Kijk, op een gegeven moment zijn ze toch wel on onderhoud. toe. moeten nieuwe buizen in. Of, of ja. uh, die sender uh, naalt die. Uh, uh, of tenminste, dat, dat die kabel waar die aan zit. Voor de zendschaal... Oh. Kan wel eens breken dat ze moet vervangen. En ja, het, het is wel eens slim om alle buizen te vernieuwen. Want je kan ze nog wel kopen hoor, die buizen. Ze worden wel niet meer gemaakt, maar ze zijn nog zat in voorraad. En uh, ja, ik heb wel gehoord dat ze wel steeds duurder worden. Want ja, tegenwoordig is het in, hè, retro. En dat bedoel ik niet die nep-retro, die nagemaakte shit. Maar gewoon de originele spul uit de jaren 50, 60 of misschien nog ouder. Ja, en iedereen wil zo'n ding ineens hebben. Dus ja, er worden ook meer van die lampen verkocht. Dat gaat de prijs omhoog. Maar ja, ik moet wel zeggen, die buizen gaan vaak heel lang mee, hoor. Want je zit er zelfs nog in die oude dozen. die zien er nog wel vrij nieuw uit. Want dat is natuurlijk nooit gebruikt, zijn, zeg maar... We zien nog het oude Philips logo erop staan. <laughs> en die zouden gaan voor 6 euro of zo, weet je. je denkt, huh? Ik denk, Zo. Maar ja, het is maar net wat voor lamp heb je nodig, hè. Je kan op internet altijd nog terugzoeken naar. naar uh, de schema's en zo. Wat voor buizen je nodig hebt. Er zijn genoeg sites waar je dat op terug kan vinden, hoor. En als jullie meer willen weten, mm. mensen, over uh, radio's en toestanden. dan moet je eens op onze website kijken. Aloha Radio slash radioamateurs En daar kan je, zie je allerlei verwijzingen naar andere sites toe. En filmpjes over, eh, onder andere niet alleen radioamateurisme, maar ook eh, over oude radio's. kan je allemaal terugvinden op onze site. Dus, eh, ja, daar kan je allemaal over terugvinden, weet je. Dus, zullen we draaien? Draai ja, muziekje. Even muziekje. Dat is Andrea Savini met Soer De op die dan... Uh, Andrea Savini met Soers. Uh, Oké. Okay. En heb jij nog iets over de, de natuur of zoiets nieuws? Of uh, weet ik veel wat, uh, Jacco? Uh, over de natuur. Nou, eigenlijk ook. Nee, over de, nee, nee, eigenlijk over de natuur. Heel, ik ben heel weinig buiten geweest de laatste weken. Een beetje griepig en ziekjes en zakjes en zo. Dus. Ik heb, nou. niet veel. Nou ja, ik heb natuurlijk een beetje dat gedoe van die oostvadersplassen gevolgd. Ja, daar wou ik het toevallig over hebben. <laughs> ja, dat, is, zeg, nou, dat, dat, heb, dat heb ik dan een beetje gevolgd, zeg maar. Dus, uh, ja, het is altijd vandaag of nee, wanneer was het, gisteren of zo. Toen zijn ze met een actiegroep, weet ik veel wat, die, uh, die gingen die beesten bijvoeren en toen klommen ze over de hek heen. Dus de politie ze met moeite hebben ze de menigte weg kunnen jagen. Er zijn ook arrestaties verricht, heb ik gelezen. Maar ja, ik zit aan de ene kant te denken. Kijk, ze hebben dan die, dat natuurgebied daar uh, uh, gecreëerd. Maar ik denk, of ze hebben veel te veel uh, grazers er neergezet, of het is er gewoon te klein voor. Ik denk het laatste. Ik denk dat het gewoon een te klein gebied is. En uh, je hebt minstens een, uh, zo, groot, uh, oh ja, zo groot als een provincie, hè? zo groot als een provincie Brabant of zo, heb je wel nodig... Want ja, de natuur gaat natuurlijk zijn gang en die beesten gaan ook dood. En natuurlijk heb je wel van die overgevoelige ja. idioten die... Ja, die die willen dan zogenaamd, dat zijn natuurliefhebbers, hè, dierenliefhebbers. En dan willen ze ingrijpen in de natuur. Ik zeg ja, nee, de natuur is nou eenmaal keihard. Ze bemoeien zich al met elkaar al. En nee, dat moet je laten gaan. Want weet je wat het is? Zo overleven ook de zwakke soorten. En doordat de zwakke soorten overleven, sterft zo'n soort eh, diersoort of ros. Die sterft uit juist daardoor. Daarom mag je ook nooit dieren voederen als er sneeuw, eh, sneeuwt en een lange, koude winter. Oké, okay, dan kan je af en toe wel bijvoederen. Voor vogels of zo. Maar dat moet je niet eh, doen als er geen sneeuw ligt. Want die beesten vinden toch hun voedsel wel. Maar het is juist eh, dat dat. Eh, noemen ze dat ook weer... Ja, dat de, de sterke soort die overleeft... en ja... dan hou je gezonde dieren... en in de mensenwereld... Eh, is het zo dat we de zwakkeren in stand houden... omdat we empathische gevoelens hebben... oké... Okay, maar een mens kan je niet vergelijken met een dier... weet je... en ja... de natuur is nou eenmaal hard... want als jij in de middel of nowhere zit... dan moet je ook maar zien te overleven... en dan kan je ook doodgaan. gaan... hè... Hey? Bedoel, de... Ik, het, is een het is een kwestie van overleven. Ja, en dat is niet alleen in Nederland, dat is wel in landen zo, maar uh -huh. in Nederland heb je heel veel gewoon gecreëerde natuur. Nou, ja, dat is het hem ja. Waar, waar, waar, waar al zo extreem ingegrepen, ingegrepen is, zeg maar, dat als je kijkt naar de Veluwe ook, zeg maar, de Veluwe, die, die, dat zijn allemaal eigenlijk gewoon versnippende stukjes. En ieder stukje heeft een eigen hekwerk eromheen en dergelijke. En het ene stukje is eigendom van het staatsbosbeheer... ...en het andere stukje is eigendom van uh, van Gelders Landschap... ...en weer van natuurmonumenten en andere weer van de kroondomeinen. En iedereen heeft zijn eigen visie op natuurbeheer... ...en iedereen doet daar zijn eigen hobbytjes en eigen dingen en zo... Dus eigenlijk, het is eigenlijk een grote jamboel, een grote wanorde, zeg maar. En je ziet dan ook van, ja, als jij, als jij een gebied creëert... en je zet er een hek omheen en de dieren kunnen niet weg... en je geeft ze vervolgens niet vreten als er geen vreten is... dan, ja, dan gaat alles kapot. Ja. Uh, je moet, eigenlijk, die, die, die, die paarden die lopen, moet je niet anders zien dan een weiland vol met koeien. Ja. Uh, het is uh, gewoon een stuk natuur... Met een hek eromheen en je moet die beesten tevreden geven. En anders moet je die beesten gewoon niet uitzetten. Want die ja. beesten hebben daar in de eerste plaats. hebben ze eigenlijk hebben ze al helemaal geen ene klote te zoeken. Die dieren komen daar van nature niet voor. Ja. Mm -hmm. dus, dus als je dan toch lekker eigenwijs wil doen. En je wil ze er toch in zetten. Ja, dan, dan, dan, uh, dan, dan gebeuren dat soort dingen. Ik bedoel, en hier ik kom vaak nog wel eens in een deel of hout. Nou, Delenwoud, er lopen hoop van die Schotse hooglanders, van die runderen en zo. Oh, nou, en, en die willen nog wel eens een keer een, een wandelaar of een fietsertje omver te houden. Maar dat weet je. Ja. Uh, overal waar je het park ingaat bij Delenwoud, uh, waar je het bos ingaat, zijn grote borden. Dat daar grote grazers rondlopen en die je met rust moet laten en waar je met een weideboog omheen moet gaan. Maar het zorgt ze nog ja, sterker ja, kijk, vertellen. Ja, degene die, die die beestjes daar neerplanten... die weten van tevoren van, het gaat een keer gebeuren. Dus het risico moet ook niet ja, Ik ga jou iets, de, iets zeggen waar misschien heel veel mensen boos over worden. En het zal je misschien niet verbazen dat ik dit ga zeggen. Maar ik denk dat ik heel veel mensen er boos mee maak. En ik heb daar maling op. Het is dus mijn visie. Dat is mijn gedachte. Maar ik denk dat de mens niet op aarde thuis hoort... Want we hebben heel veel kapot gemaakt. Niet, en ook mekaar. En uh, weet je wat het is? Uh, vroeger toen de mensen, de, de jonge prille mens, uh, de, uh, de primaten zeg maar, de oermens. Uh, die, die brachten geen schade aan de natuur uh, toe. Maar toen de mensen zich eenmaal gingen vestigen. Uh, uh, vroeger trokken ze door uh, uh, van A naar B. en Of gingen ze daar voedsel zoeken of jagen. Ging, is even lang... Duizenden jaren goed gegaan, totdat men zich ging vestigen. Men ging uh, verbouwen, planten, uh, uh, koeien, noem maar op, paarden. Nou, toen hebben ze de oorlog uitgevonden, uh, landjepik uitgevonden. En daar is de ellende in feite mee begonnen. En dat is het cruciale geworden vanaf die periode. We hadden gewoon door moeten, uh, als nomaden moeten leven. Er was er niks aan de hand geweest, want er zijn nu nog steeds nomaden... In, in, in Afrika of zo, of ergens in de Sahara, die nog steeds weten te overleven. Ja, nou, maar dat? weet je, het is. He? Weet, weet, weet, je, weet je wat het is? Mensen, kijk, bijvoorbeeld, mensen zijn ook gewoon hypocriet, hè? Want. Dan uh, ja, zullen ze, ze zullen niet allemaal zo zijn. Nee, dan, ja, okay, maar. dan gaan ze bijvoorbeeld uh, herrie schoppen bij, bij de Oostvadersplassen. plassen dan gaan ze mensen van Staatsbosbeheer bedreigen en alles en zo. Dan gaan ze actie voeren en bla bla bla. En s'avonds eten ze lekker goedkoop kilo op bord. Ja, nou, en weet uh, wat je wat nou hoe, zo hoe hypocriet je ja. hebben? En weet je wat ik ook hypocriet vind? Iedereen liep weg met die film van de plassen, Oh, wat mooi, oh, wat mooi. Ja, en dan laten ze ja. zien hoe de natuur is en dan zien ze het in het echt en dan zien ze dat er. En dan worden ze ineens allemaal boos. Ja, maar ik bedoel, toen, toen uh, duizend jaar geleden, werden ze toch ook niet bijgevoerd. Toen waren ze misschien ook dieren die uitstierven door uh, ik kijk naar de dinosaurussen. En toen waren er dan nog wel geen mensen toen ze uitstieven. Maar toen ze, konden ze ook niet geholpen worden. Maar ja, goed, oké, okay, we hebben het natuurlijk nu over gecreë gecreëerde natuur. Natuurlijk wat anders. Maar, ze, maar ze, er was al iemand die schreef op Twitter. Ze, beter, ze kunnen beter lekker die beesten daar weghalen. En, en maak daar een moerasgebied van de vogels. Dan stikt het van de vogels daar. En ik zei, krijg je allerlei soorten vogels. heb je ook een mooi natuurgebied. En dan heb je geen, geen dierenleed meer. Ik denk, nou, dat is nog niet eens zo'n een gek idee. Maak daar lekker een moeras van. Zo was het eigenlijk voor oorsprong hoort te zijn daar. Maar voor mij was het vroeger ook moros gebied. Ja. Nou ja. Ik bedoel, kijk. Uh, uh, uh, uh, uh, als je het ene zielig vindt. Moet je het andere ook zielig vinden. Je, ja. als, je, als je in een moment loopt te schreeuwen. En te kruisen over een paar paden. Dan moet je niet uh, een vakantje opvreten Wat in een stalen klem heeft gelegen. Ja en, uh, dat ben ik met je eens. Ja. <laughs> Tja. Ja. Niet het ene lullen en het andere doen. Want dan lijkt je net een VVD. Ja. Ja, mooi is dat. Hè? Dat is ook weer wat. Hè? Met, met, met, met... Er was ook weer een hoop heibel vandaag. hè? Dat die Rutte, zeg maar, als er een of andere... Uh, uh, als er bijvoorbeeld... Uh, hè, als er suikerfeest is of wat dan ook. Dan feliciteert hij wel. En dan vandaag is het paasdag. Ja, o, en hij heeft hij niks gezegd. Hè? Wacht eens even. Dat, is ook niet helemaal... dat klopt niet helemaal. Ik heb het... Uh, ...de voorlaatste keer wel gedaan... ...kreeg hij ook kritiek dat hij dan... Uh, uh, ...de moslims ging feliciteren... Met, uh, ...met de ramadan... ...dat hij de tweede keer... ...de laatste keer dus niet gedaan... ...dus ja... ...dus hij denkt bijzijgen... ...dat doe ik het ook met de Pasen niet... ...dat blijft hij in, in principe wel neutraal op dat vlak... ...ja dat is wel neutraal ja... ...ja... ...klopt... ...dus hé uh, hey, ik ga hangen... Ja. Ik uh, ga even bij het vrouwtje zitten. Oké, okay. dat uh, doe je er goed van. Nou ja, dat was leuk even te spreken. en uh, We doen het nog een keertje. Huh? Ja, is goed. In ieder geval okay. uh, bedankt. Goedjes. Bedankt, doei. Doei. Hoi. Oké, okay, laarstaarsjes, dat was Jacco. Het is nu... Ja, het is nou... Uh, kijk, hé. 13 minuten voor 9. En uh, we gaan... Een nummertje draaien, return to nature, harmonie. Return to nature was dit van Harmoniek. Ja, ja, ja, ja, ja. Oké, okay, we hadden net Jacco... hè, wel even wat bij gepraat, zo leuk, man. Ja, oké. Okay. Ja, oké, okay, ik weet niet zo heel veel meer, hoor. Ik bedoel, eh, ja, het was een beetje uh, weer een uh, week uh, afgelopen week. Ja, wat is er allemaal de afgelopen week weer? Weer over die uh, aanslag in uh, in Londen. Op die, uh, ja, op die, um, ja, dat was een Rus die was overgelopen. Ja, goed, uh, wat waarschijnlijk uh, volgens de Britten hebben de Russen dat gedaan, dat uh, giftige van die man. En dan nou is er weer wat in de, uh, een kroongetuige tegen de mokro uh, maffia uh, is een broer van, vermoord. Uh, ja, allemaal toestanden, er zijn ook vier mensen gearresteerd. Ja jongens, het houdt allemaal niet over. Maar nou ja, goed, er gebeurt van alles en nog wat in dit land en in de wereld. En het is niks nieuws, want er is altijd wel ellende. Maar gelukkig gebeuren er ook nog wel leuke dingen in deze wereld. En dat is onder andere, ja, uh... dan moet ik nog even over nadenken. Oké. Okay. <laughs> Hier is uh, Sick Boys and Low Man met Sunny Days. I need Sick Boys and Low Men met Sunny Days. Ja, als jullie nog even geduld hebben, volgens de weersverspellingen. Uh, waarschijnlijk, uh, vanaf vrijdag uh, schijnt het uh, uh, echt lenteweer te worden met heel veel zon. En uh, het schijnt volgende week zaterdag zelfs, of aanstaande zaterdag... Zelfs 20 graden te horen. Maar ja, eerst zien we nog geloven, hè? want uh, ja, dat kennen we, die voorspellingen. In. En, uh, vaak is het anders of het is uh, een paar dagen later. Maar goed, eh, na regen komt zonneschijn, zeggen ze wel eens. Dus ja. dus ja, wie weet. Krijgen we wel een sunny day, hè? wie weet, wie weet, wie weet. Ik denk dat het thuis al een keer voor komt hoor. Maar goed, we moeten nog even. <coughs> We moeten nog even geduld hebben. Dit is een live uitzending, luisteraartjes. Het is nu zes minuten voor negen. Het is zondagavond 1 april, eerste paasdag. En eh, ik heb een, vanmorgen al een lekker eindje gegeten. En ik heb op een, een paastol eh, achter me kiezen. Nou ja, niet die hele paastol, maar een paar plakjes dan... En een paar paasaardjes. zo oh, lekker hoor. Oh jongens, jongens. Ja, dat is gezellig, hè. Ik Van, of vanmiddag bij mijn moeder geweest met mijn vrouw Dus ja, die moet ik ook niet overslaan, hè. Dus, eh, ja, dat hoort er ook zo'n beetje bij, hè. Nou, morgen is het de tweede paasdag. En eh, ja, dat zien we oh, wel wat gaan doen. Hè. Ja, het weer eh, ziet er morgen minder uit dan vandaag. Als ik het goed begrepen heb. meer regen. Maar goed jongens, eh, als je er op gaat, Er zijn ook zo'n dingen overdekt eh, die je kunt doen. Hè. Je kunt bijvoorbeeld naar een museum gaan. Of we eh, gaan naar het zwembad, overdekt zwembad. Ja, dan word je ook wel nat. Maar je zit tenminste wel droog binnen. In het zwembad... Nou ja goed, het regent daar tenminste niet. En uh, je kan ook naar de kroeg gaan, ja dat kan ook. En dan uh, kun je wat uh, ook, ook gezellig uitvinden. Of uit eten. Of je blijft lekker thuis zitten. Dan ga je lekker uh, met je voetjes op tafel even lekker een film uitzoeken. Op Netflix, op, op Videoland... En dan uh, kun je ook uh, je eigen wel van maken. Of je gaat achter de computer zitten. Of weet ik veel. Ja, de, je kan het zo gek niet bedenken. Je kan het doen. Hè. Je hoeft je eigen helemaal niet te vervelen. Je hebt wel eens mensen van die zeggen. Uh, ik heb nergens zin in. Of uh, ja, die vervelen zich dan. Maar jongens. Uh, ga een goed boek lezen of zo. Ik zal niet weten welk goed boek. Goed, het is een kwestie van smaak natuurlijk. Wat je zelf leuk vindt. En uh, ja, of uh, weet ik het uh, van mijn partij, uh, ja ik weet het allemaal niet. Hè. Met een gezelligheid moet je zelf of creëren of opzoeken, toch? Of niet soms. Dus uh, thuis zitten is ook geen optie. En als je dan toch aan huis gekluisterd zit, je kan het thuis ook gezellig maken natuurlijk. Hè. Ja, dat is natuurlijk ook wel weer zo. Dus oké, okay. wat gaan wij doen? Gaan we volgend liedje draaien, mensen. En dat is Kike Jana Fischer. Een fairy tale. Oeh, dat is interessant. Ze gaat een sprookje vertellen. Nou ja, zingen dan, hè? I Ja. als was uh, Jana Fischer met Fairytale, een sprookje, ja jongens, sprookjes, geloven jullie nog in sprookjes? Nou ja, vaak geloven mensen wel eens in sprookjes, hè? als iemand wat een uh, in vaal ophangt bijvoorbeeld, oh ja joh, oh ja joh. Of helemaal niet waar te wezen. Geloof je ja, haar feiten? In sprookjes. Ja. En, uh, ja. Als je zo naïef bent dat je alles maar gelooft wat ze je vertellen. Hè? Nou, we dan uh, een taartje geleden ging het weer over nepnieuws. Eigenlijk zijn dat ook sprookjes. Ja, ze zetten mensen eigenlijk op een verkeerd spoor. Kijk, als er gewoon kinderen een sprookje vertelt over Door een Roosje, of over Klein Duimpje, of weet ik al niet wat. Kijk, dan weet je van tevoren natuurlijk dat het allemaal maar sprookjes zijn. Maar mensen voorliegen of vals nieuws brengen, dat is natuurlijk niet uh, echt een, een, een, een, een, een, een, een sprookje, maar gewoon een pure leugen. En dat is natuurlijk niet netjes, hè? Nee, dat is zeker niet netjes. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, wij zullen misschien denken, waar heeft die geuzer het nou weer over? Ja, we moeten toch wat, wat, wat vertellen, ja toch? Ik bedoel, het is radio en dan moeten jullie natuurlijk ook... Uh, een beetje bezig houden, en uh, ja, oké, okay. en we draaien zo nu en dan is een liedje tussendoor, of bellen met Jaco, uh, over allerlei hele interessante dingen, over de natuur bijvoorbeeld, of weet ik veel wat, of uh, ja, nou ja goed, uh, ja en dan zou je misschien je eigen afvragen, maar Jaapie. Uh, heb jij nog een molen onderwerp, een interessant onderwerp, of weet je veel? Ja, ik heb het net ook al gezegd. Ik zou het niet weten. Je. Ja, je kunt het wel voorbereiden, maar dat is allemaal zo voorgekoud, weet je. Je hebt ook van die voorgekoude radioprogramma's. En dan uh, <kly> mogen die, uh, die DJ's of die radiomakers niet eens hun eigen muziek uitzoeken... En dan zeggen ze van: uh, Je moet vooral correct blijven. Uh, ook zoiets naars. Maar goed. Uh, kijk, je hoeft natuurlijk ook geen uh, gekke dingen te roepen. Of wat dan ook. Of mensen expres boos te maken. Dat is natuurlijk ook weer niet nodig. Maar uh, uh, ja, een leuk onderwerp. Ja ja, ja, ja, ja, Ik heb een, een leuke bak vertellen. Een moep. Of, uh, ja. Ja jongens, euh, is het jullie zo te luisteren naar van ja, eh, je gaat niet eens waar die het over hebben moeten, hè? Is dit radio? Ja, ja, ja. Ook oh, dit is radio, ja. Dat heb je heel goed verstand. Ja, eh, wat zei eh, Oh, ja. ja. Het kan ook zijn dat mensen naar de muziek luisteren. En zodra ik naar de. Eh, eh, zodra eh, ik aan het woord kom. Dan, eh, dan gaan ze gaan naar de wc. Om zogenaamd eh, hun behoefte te doen. En zodra ze weer muziek op de, in de verte horen. Denk ik zo, hij is weg. Gelukkig, dan kan ik weer eventjes luisteren. Naar de muziek. Of ze, ze blijven juist weg als ze muziek draai. Of ze luisteren helemaal niet dan. Dan zitten ze naar een andere radiozender te luisteren op, op internet. Of ze gaan, eh, gaan die hele computer maar uit. En... Eh, dan gaan ze televisie kijken en dan hebben we een andere domme quiz of zo, stom showprogramma waar je elke vijf minuten een uur reclame hebt bij wijze van spreken. Maar goed, iedereen zelf weten natuurlijk, je hoeft niet te luisteren als je me niks, niks vindt, je hoeft niet te luisteren. Maar goed, ja, dat is jouw de keus dus. Hè? En als je het wel leuk vindt, nou ja, dan vind ik het hartstikke leuk natuurlijk dat je naar me luistert. Als je denkt, nou, wat komt die nou weer mee, weet hè? Ja, ja, dus, uh, oké, okay. dus uh, luisteraarsjes als je net eens schakelt, dit is Aloha Radio met DJ Jaap. En je hebt net gemist onze vriend Jacco, maar geen nood. We maken hier een podcast van. En... Ja, die keer om terug te terugluisteren. Ik wil de hele uitzending van twee uur terugluisteren. En als ik zo hier op de klok kijk, is het uh, acht en een halve minuut over negen. En uh, ja, het is paas, Eerste paasdag, 1 april 2018. En ik ben Dietje Jaap. En ik luister naar Hallo. Spannend door. En ik zal hem uh, eens wat harder zetten. Daarom praat ik ook zo zachtjes, anders knal ik de speakers bij. ...van de action van, van 6 euro. He. En eh, kijk, ik kijk, heb kijk, dus een microfoon. En dan klinkt het allemaal... Eh, ...ja, en dan kan je mij eh, helemaal open draaien. Dan kan ik helemaal aan de andere kant van de kamer gaan staan. En dan moet ik ook nog niet te hard praten... want dan knallen die speakers eruit. En dan kun je weer nieuwe kopen. En, eh, ja, en je schik je naar het natuurlijke wezenloos, hè. Dus dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Ja, ik doe alles aan om jullie de aandacht te trekken. En uh, ja, ik, hoor, ik ik heb ook eens een keer iets op televisie. Of nee, het was niet op tv, het was op YouTube over uh, geesten oproepen. Geesten oproepen. Dat deze niet met een glaasje draaien of met zo'n bord weet je wel, zo'n hierbord, hoe ze dat ook noemen. Maar dat deze dan gingen ze een, een, een ruimte opzoeken. En dan een apparaatje bij zich. Je hebt er ook zo'n televisieprogramma op. op uh, die zender heet Spike. En dat zenden ze dan nog s'nachts uit ook. Nou, ook zo lekker. Dan gaan ze met een infraroodcamera gaan ze in zo'n kelderruimte filmen. Of ze gaan naar een kerkhof. En hebben dus een apparaatje bij zich waar je hele hoogfrequente radiofrequenties uh, kan... Uh, Afluisteren. dus een spectrum van 0 tot zeg maar 500.000 megahertz of zoiets, en we kunnen zijn geesten horen, spreken, en vaak ook heel onduidelijk hoor, en eh, ik, ga dat, eh, ja, ik zal het hier ook kunnen doen bij wijze van spreken, maar ik vind het wel een beetje eng. Hallo, is daar iemand? Als er iemand is, drie keer kloppen graag. Wat was dat? Hoor jullie dat? Als je me niet hoort, vier keer. Nee, hij tikkt niet, dus horen me. Shit, oeh, je moet echt mee stoppen, mensen. Ik krijg er gewoon koud, ik heb gewoon kippenvel. Het is jammer dat er geen televisie is, dan zou je het kunnen zien. Ik hoor het nog een keer, drie uh, keer. Oh jee. Ik hoor uh, ik, ik, ik, uh, een beetje bang. Oh jee. Oeh. Weet je wat ik ga doen? Ik ga het eens dus een plaatje draaien. En natuurlijk is het allemaal flauwekul, want ik doe dat zelf. Hoor je? Hé, hey, nou ben ik gestopt met tikken en het geluid gaat gewoon door. Ah. Ja, jullie denken wel een onzin. Maar het is ook onzin. Want ik doe maar wat. En gedaan. Uh, Ja, ik raak nou geloof ik, ik luisteraars kwijt. Ik ga gouden plaatsen draaien. En zo zullen we eens even kijken of ik een leuk onderwerpje in mijn hoofd schiet. Dat ik denk van, oeh, kijk, dat is misschien wel een leuk onderwerp. Ja. Undercover man. Undercover. The Data Weatherman is dit. Oké. Okay. Mr. Sun, will Mrs. Clock slip in tight? Now it's time for some exercise. Why do you close your eyes? Daardoor werden met undercover man. The man. Oké, okay. stel je voor hè, je hebt mensen die willen de werkelijkheid ontvluchten door een fantasiewereld te creëren. Nee. En dan stap je uit deze uh, tastbare wereld zeg maar, en dat is heel makkelijk, dat is heel makkelijk. Nee, ja, dan ga je toch dromen of zo. Dan ga je lekker, lekker achterover zitten, zo. En doe je, je ogen dicht. En dan denk je aan een heel mooi zonstrond. een mooie opgaande zon. Of een ondergaande zon, net wat je zelf wil. En dan denk je bij je eigen dat je ergens op een mooi tropisch eiland zit. En. Eh, en dan denk je bij je eigen. Dat je op vakantie bent of zo, weet je. En dan ga je zo lekker fantaseren. Wat je allemaal dan gaat doen voor deze. Dan stel dat je geen geld hebt om op zo'n dure vakantie te gaan. Ik kan naar de Bahama's gaan. Ja, in je fantasie kan je alles, hè. Ik ga bijvoorbeeld naar de Bahama's. Of. Uh, weet ik veel, de andere kant van de wereld of zo, weet je. En dan doe je je ogen dicht zo. <laughs> en dan. Dan zo je in je luie stoel zitten. Want ze moet natuurlijk wel een luie stoel hebben. Want anders dan, dan werkt het natuurlijk niet. En je kan er natuurlijk ook ervoor kiezen om in je bed te gaan liggen. En dan maak je jezelf zo comfortabel mogelijk. Dan ga je lekker liggen. Of in je luie stoel, maakt niet uit. Maar gewoon zo comfortabel zitten of liggen. Dat je je lekker heerlijk... Uh, comfortabel voelt. Dus, uh, en doe je je luiken dicht, je ogen bedoel ik dus. En ik bedoel natuurlijk niet die luiken voor je aan, maar je, je ogen. En doe je ogen dicht in denk je, ben je ergens op. Pissies een keer naar de Bahamas weer of zo, weet je wel. En, en, en dan zit je zo te, weg te dromen, weet je wel. En dan uh, maak je die hele vakantie die je dan voor jezelf hebt uh, verzonnen, zeg maar. En dan lig je uren te mijmeren en uh, zo gedicht, zo. En dan val je ineens in een diepe, diepe, diepe slaap en Op de duur ben je gewoon weg. En dan lig je ligt gewoon te, te, te, te slapen, dan, zeg maar, weet je zo. En op een gegeven moment word je wakker en wat heb ik toch heerlijk geslapen. En dan denk je bij eigen, heb ik dat nou gedroomd? Of heb ik het nou zelf verzonnen? Maar je hebt er eens een heel goed gevoel bij, weet je. Dat je bij je eigen denkt, hé, hey, je kinder weer tegen. Kom, ik had er weer tegen om, meisje. En dan denk je, nou, ik zal best eens een keer echt naar de Bahama's willen. En dan ga je naar je computer en je, en je kijkt op je op, op, op de internet dan op je bankaccount. En uh, dan kijk je en dan zie je 1 euro en 36 cent erop staan. En je denkt bij je eigen ja. Huh. Eén stop buiten de deur en ik ben het alweer kwijt. Nee, dat wordt niks. Ja. Ja, dan kan je natuurlijk weer terug in je lees toe en weer verder dromen. Hè. Maar je wil er een keer echt naartoe. Ja. Jezus. Ja. Wat doe je dan? Nou ja, je hebt helemaal geen geld en zo. Ja. Jezus. Wat nu? Ja. Dat is een hele euforische gevoel wat je hier voor had. Ben Helemaal kwijt, want je wilt het echt meemaken. Maar in je fantasie kun je natuurlijk ook een heleboel leuke dingen creëren. Het is allemaal niet echt, maar het geeft je zo'n fijn gevoel. Bijvoorbeeld als je geen vrouw kan vinden. En een uh, vrouw vinden is uh, misschien ook niet altijd makkelijk, een goede vrouw. Maar ja, je doet niet alleen maar boodschappen. Je gaat niet alleen maar. Uh, je gaat ook wel eens natuurlijk. Uh, de liefdebedrijven, bedrijven heel veel mannen en vrouwen ook wel natuurlijk en die vinden het heerlijk om te fantaseren wat ze allemaal graag met een partner zouden willen doen weet je ja en dan kan ik dat wel hier op de radio gaan vertellen maar ik weet niet of de kindertjes luisteren dus dat lijkt me misschien nou niet zo handig om dat te vertellen van de bloemetjes en de bijtjes ja, nou zit ik te denken, stel voor je wil nou eens een keer op avontuur, weet je, gewoon iets spannends meemaken. Dan verzin je bijvoorbeeld dat je bij wijze van spreken, dan ga je even in je laaie stoel liggen, met je hoofd lekker zo achterover. en doe je je luiken dicht, je, je ogen en dan, en dan fantaseer je dat je ergens in een vreemd, vreemde omgeving bent. Met heel veel bossen. En dan, dan, dan loop je daar. En dan is het natuurlijk spannend om, eh, om met z'n tweeën of zo. Of met een klein groepje. Om op pad te gaan op ontdekkingsreis of zo. En dan zie je een oude ruïne. En eh, er is helemaal niks in de buurt. Ja, bossen en zo, maar... En hier en daar een beekstroompje. En af en toe zie je een, een, een edelhert voorbij rennen. In. Ja, ik denk, jongens. Een, een oude ruïne. Een kasteel of zo. Of weet ik het. Of een fort. Oké, ik, ik wil eens daar binnen even kijken. En misschien zit er wel een geheime gangenstelsel of zo. Nou ja, in je fantasie kan alles natuurlijk. Hè. Nou, dan ben je met zo'n clubje van zeg ja, maar, vier man. En nee, eh, dan ga je zo eens naar binnen toe. En inderdaad, je trekt een steen weg. Ja, laten we die stenen zo wegtrekken. Verhip, een gang. Ja. Nou jongens, hey, hebben jullie licht bij eigenlijk? Ja, we zijn het natuurlijk nog niet zo goed uitgerust. Ja, we hebben allemaal een, een, een, een aansteker bij. Ja, zijn er zijn ook een paar die roken niet. Maar wacht eens even. Ik geloof dat iemand een zaklampje bij zich heeft. Ja. Oh, nou, laten we nou eens in dat uh, gangetje gaan kijken. Die tunnel onder de grond. hoor. Uh, misschien gaat hij niet verder dan twee, drie meter. Uh, het avontuur ook wel weer op. Maar goed, je gaat naar binnen toe. En in fantasie kan alles. Dus die tunnel die is omzijf lang. En dan ga je. Ben je benieuwd waar die eindigt? Heen? Dus je kruipt die tunnel in met z'n vier of met z'n drie, laten we zeggen met z'n vier en eh, ja jongens, je is spannend hoor he. en dan ook zo het wordt ook donker weet je en geef een gegeven moment eh, kijk uit, kijk uit, er zijn een gat in de grond oe jongens, dan moeten we twee meter springen, oei nou ja, dat, dat wordt een beetje een linkerboel, maar wel spannend natuurlijk dus je springt over dat gat heen, dat gaat goed. De laatste man, die blijft al net met zijn één vinger hangen aan de rand. Want die valt bijna in dat diepe gat, dat heel diep is. En je hoort pas tien minuten later die steen beneden ergens in het water plonzen. Dus zo diep is het. Ja. Dus oké, okay, en die andere trekken dan die vent weer naar boven. En je gaat weer verder door die donkere tunnel. En na een half uur lopen, begint het lampje te flikkeren. Van de zaklamp. Hé, hey, wat is dit? De lampje flikkert. Oh, jezus. De batterij gaat leeg. En het is donker. En je loopt op de tast en je bent bang dat je weer zo'n gat in de grond tegenkomt. Dus je zit met één voet naar voren te schuifelen, zo te zoeken. Of er geen gat zit. Op een gegeven moment, na nou, uren, uren, wacht eens even, komt er eentje op het idee van wacht eens. We hadden toch aanstekers bij ons. Als we naar nou ombeurten, on in ons aansteker gaan gebruiken. Maar ja, we moeten ook nog terug als er geen eind aan die tunnel komt. Nou ja, ja. dus ja, een aansteker aan. En eh, dan ga je lopen, lopen. Dus, Voel je... Oh, een hoop kapouwen, oh, tot in mijn haar, shit, wat is dit, potverdomme, nog aan toe. Het was een vleermuis, zo, oh, ja, natuurlijk, Schok me de kleren, joh, ja, dat is wel spannend natuurlijk, hè. Nou ja, je zit jullie natuurlijk te denken van, wat zit die vent allemaal te raaskallen. Maar ja, ik moet toch wat vertellen, toch, op de radio, hoe <laughs> niet. Want ik weet natuurlijk ook niet waar ik het over moet hebben, dus heb ik dit eens dus eventjes uit de kast getrokken. En dat verzin ik ter plaatse dus. Want het is natuurlijk maar fantasie. En op een gegeven moment. Ja, waar we denken dat we aan het einde zijn. Want we voelen een beetje wind. Ik denk hé hey, dat is de uitgang. En. Eh, nou jongens. Nee hoor dat was het niet. Het was een gat naar boven toe. In plaats van naar beneden een gat naar boven. Je kon nog, nog, nog wel licht zien. Dat was heel spannend jongens. En hij gaat er eentje lang uit op zijn muil. Die strakelt en legt daar zo een Oeh, Dat is geen goed vooruitzicht. Maar, wat is dit jongens? Misschien mensen die het niet overleefd hebben, de tocht. Hè? Die hebben ook die tocht gemaakt en die hebben het waarschijnlijk niet overleefd. Ja, blijkt dat het er al honderd jaar gelegen hebben. Daar staan dan wel geen bordjes bij. Uh, 1312 of zo. Maar bedoel, uh, uh, uh, het zag er zo oud uit. Als je het aanraakte, uh, uh, viel het al uit elkaar. Zeg maar, zo oud was het. Dus ik begreep dat het gelukkig niet zo recent was. <laughs> Want dan had ik me wel wat meer zorgen gemaakt. Maar ja, het was natuurlijk wel spottend in zo'n tunneltje. En toen eindelijk, na nou, uren en uren lopen, waren we aan het einde. Ik we maar weer. Naar buiten. Maar ja, we hebben wel kilometers gelopen, weet je. En we nog spannends meegemaakt. meegemaakt? Ja, dat gebeurt ook heel toe. Ja, Als je spannende dingen meemaakt, dan denk je bij je eigen jongens... ik durf dit haast niet meer op de podcast, hoor. Het is een live-uitzending, maar ik durf het niet eens op de podcast. Wat mensen denken van, wat is dat voor een stom lulverhaal? Nou, dat is het dus ook. Dus dat ga ik doen. Het enige wat we ontdekt hebben is dat die tunnel en ook een andere uitgang had. Dus. <tiek> nou ja, lekker interessant verhaal. maar goed genoeg stom gelul, mensen. We gaan even een liedje draaien. God <tiek> is Die durf ik niet eens op te noemen. The Dreamers. Ja, dat klinkt al beter. The Dreamers. josh Woodward. josh Woodward. Huh? Josh Woodward the Dreamers. Here's one for dreamers Who took that step Here's one for every time They jumped without a net Here's one for misfits Who broke the rules Who feared the boredom More than scorn or ridicule Scared to fly in the endless sky when the voices say that there's no way you'll ever make the grade. Let's say you try and you fall from high. When the sun is set, will you regret the fall or the times you did nothing at all? Here's one for magic that lives within, for seeing beauty in the commonest of things. Here's one for passion without restraint. To stumble to the ground And feel no shame You're scared to fly In the endless sky When the voices say That there's no way You'll ever make it the grave And they say you try And you fall from high When the sun is set Will you regret the fall? the Times you did nothing at all Failure's always an option But doubt's the fatal toxin That leaves your dreams to wither on the vine Why is your brain refusing? What are you scared? Ja, ja. Ja, prachtig nummer was dat he. John Woodward met The Dreamers. Dromen, dromen, dromen, dromen. Ja, jongens, dromen... Dromen, ja. Je eigen wanen in een andere wereld. Of gewoon dromen terwijl je slaapt. Ja, dan komt het allemaal vanzelf, hè. Dan uh, gaan je hersens uh, een beetje alles verwerken... wat je de afgelopen dag hebt meegemaakt. En uh, ja, en soms droom je dan, hè. Soms droom je dingen wat te maken hebben met wat je hebt meegemaakt. Of misschien, uh, ja... Uh, ja, soms droom je hele gekke dingen of... Uh, ja, dingen waarvan je denkt van... Hé, kinder nou, weet je. Soms denk je dat je het echt hebt meegemaakt dat je wakker wordt van... Oh nee, ik heb gedroomd. Ja goed, ik heb geen zin om er verder op in te gaan. Ja goed, wel uh, een faal. Maar ik ben niet dronken of zo. Hè. Ik heb al niet hoe lang ik niet gedronken... Maar ik denk, ja jongens, Jacco, eh, als Jokko erbij is, vind ik het toch wel wat leuker. Want dan kom je nog wel eens met een leuk onderwerpje, of een leuk verhaaltje, of tenminste een verhaaltje. Gewoon, eh, ja, dan heb je wat gesprekstof, zeg maar, weet je wel. En de volgende week, ik denk dat ik eens van tevoren dingen ga opschrijven. En me daarin gaat verdiepen, een bepaald onderwerp of zo. Het moet wel een leuk onderwerp zijn, geen zwaarmoedige ding of zo. Of politiek. Daar of, of, of, of, of, of, of, of heb je allemaal niks aan. Eh, dat weten we allemaal wel. Maar bijvoorbeeld, ik denk dat ik me volgende keer eens goed ga voorbereiden. Dan ga ik eens wat dingetjes opschrijven. En eh, met erin verdiepen. Dat we een beetje een leuk, interessant gesprekstof hebben. Of wat dan ook. Ik zou het leuk vinden als jullie reageren. Op dit programma. Via info. Apenstaartje. Aloharadio.nl Dus info at Aloharadio.nl En dan uh, ja, als je bijvoorbeeld. Uh, misschien uh, heb je wel. Een, een, een leuk onderwerp of zo, of uh, weet ik veel. Uh, ik beantwoord zelden mailtjes, maar ik kan het, als ik het interessant vind, altijd nog meenemen in de uitzending als iemand iets leuks heeft. Niet al te zware ingewikkelde zaken zijn ofzo, niet over politiek of godsdienst. Maar gewoon een beetje interessante onderwerpen, weet je wel. Ja, goed. Ja, ik ben de laatste tijd een beetje in het verdiepen in de radio-amateurisme. En uh, ja, ik kan er misschien wel wat... klein beetje over vertellen, weet je. 27 MC-band, oftewel de 11-meter-band... ...oftewel de Citizen-band, de burgerband. Uh, ja, is dus in 1980 werd het legaal... ...met slechts uh, een half watt vermogen... ...en 22 kanalen en dan mocht je dan zonder vergunning... Mocht je dan tokkelen met elkaar. Je mocht natuurlijk geen muziek uitzenden. Dat was verboden. En nog steeds trouwens. Uh, dat was puur om lekker te kletsen met elkaar. Nou ja, op een gegeven moment werd het 40 kanalen. En uitgebreid met 4 watt. Dan mag je ze ook op de AM uitzenden. Op de, op de 27 C-band am modulatie Je hebt ook nog amateurs met vergunningen. Vergunning, licentie N heb je. En licentie F. Nou, licentie F mag je nog veel meer. Maar als je licentie N hebt, dan mag je met maximaal 25 watt uitzenden op de 70 centimeter band en op de 2 meter band. En eh, het is niet zo dat je dan ook met 25 watt op de 27 MC band mag uitzenden. Dat mag alleen maar eh, met 4 watt, gewoon met de toegestane norm. Daar heb je dan echt geen vergunning voor nodig. Maar ja, je kan wel op de hogere gebieden van de 27 MC band zitten. Dan mag je wel, wel met 25 watt maar uh, niet op de vergunningvrije frequenties, dan mag je maar 4 watt maximaal. Ja goed, er uh, ja, zijn mensen die maken verbindingen wereldwijd en die hebben meestal een efflecentie, dan kom je nog verder weg, 400 watt maximaal mag je dan uitzenden. En dan moet je wel een antenne op je dak hebben, dus is een uur tegen. En dan moet je natuurlijk niet je buren tegen hebben of ze boven je ook nog buren hebben. En die zeggen ja, ik wil zo'n ding niet op mijn dak, dat wordt een beetje lastig, ja en hebben ze geen probleem. Ja, Oké, okay. of je moet zelf een, een, onder een dak zitten. Ja, dan kan het gewoon zelf bepalen. natuurlijk. vergeet alleen één ding niet. Je moet je wel registreren dat je een antenne op je dak hebt. Dat de gemeente weet dat er een mast op je dak staat. Want stel dat er nou eens brand uitbreekt en dan komt de brand weer. En eh, ja, je moet een brandje blussen, schoorst geen brandje en er staat geen antenne in de weg. En, als ze niet weten dat er een antenne is, dat ze niet geregistreerd is, heb jij een probleem, want jij hebt je niet geregistreerd. Dus het is handig als je je laat registreren bij de gemeente, ook voor een radio- of tv-antenne, je moet registreren als je een antenne op dak hebt. Want als er wat gebeurt met je huis, een brand, of weet ik veel, dat de brand weer weet, oh, daar staat een antenne-installatie, jongens, daar moeten we rekening mee houden. Dan kunnen ze zich erop voorbereiden dat er geen ongelukkig gebeuren dat ze uh, daar niet bij kunnen. Want dat is natuurlijk heel vervelend. Nou, ja, dat is natuurlijk logisch. Kijk, heb jij antenne in je tuin, of je huis uh, niet uh, te registreren. Maar als het op je dak zit wel. Dus is wel handig. Natuurlijk om uh, problemen te voorkomen. Dus. Nou goed, dan gaan we eens even een liedje draaien. Dus Chris Zabriski. Met prelude No-19, laat ik wel een klassiek stuk zeg. En dat is het ook volgens mij, maar ja, we zien het wel. Zo'n heel kort stukje hoor. Zo heel kort. <laughs> ja, jongens, ja, hoor. Ik ga het van de wijk eens even, even nadenken. Wat zullen we voor uh, onderwerpen? Weet ik veel. Ja, Black Hole. Oh, wat een titel. Julandru heet die. Noem maar Black Hole.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 yesterday. Dat is wel een leuk liedje, hè? He? Ja, heel een leuk liedje was dat. Ik dacht eerst, dat zijn een heavy metal nummer, weet je wel. Dat je trommelvliezen kapot springen. Maar dat was het gelukkig niet. Dat was Julian Drew. En, uh, goed. dat is nu onderhand alweer twaalf minuten voor tien. Dat gaat niet twee uurtjes snel, hè? Ja, dat gaat zeker snel. En morgen is het tweede Paasdag en dan dinsdag. Ja, jongens, dan is het weer afgelopen, dan moeten we weer aan het werk. Hè. Dus ja, dat zit er niet anders op dan nee. Ja. Oké, okay, wat hebben we dan nog meer voor leuke muziekjes, mensen? Uh, ja, jongens. Uh... Jeetje, mina, jongens. hebben allemaal voor muziekjes. Even kijken hoor. Ja, ik heb heel veel hoor. Ik heb heel veel. Maar uh, Big Mo, Joe, Va, Dara van Kevin McLeod. Oké, okay. door hem dan. Dat een nummer, man. Dat is er geen muziek meer. Ja, jongens. Nou, oké. Okay, het klonk wel heel apart. Het geluid klonk onwijs goed. Het qua, uh, drum dan. Daar is ook. Een mooie bas zat erin. Hè? Maar ja, nou, te zeggen, jongens. Een liedje voor de radio. Nee. Ik vind eerlijk gezegd, persoonlijk, vind ik het geen ene... Uh, Flikker maar goed, dat is mijn mening. Maar goed, goed oké, okay, jongens, uh, ja, april in Amsterdam. Oh, ja, in Amsterdam is het natuurlijk ook 1 april, hè? Ja, oké, okay. april in Amsterdam dan maar als, uh, ja, oké, okay. april in Amsterdam. De familie Simpson. De Family Simpson was dit. Ja, mensen, we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van Hallo Radio. Uh, voor zondag 1 april 2018. Eerste paasdag. Oké, okay. dit was DJ Jaap. En uh, Jacco ook nog bedankt voor de bijdrage aan het begin van deze uitzending. Twee uur durend. Die elke zondag terugkomt. Zo vaak mogelijk op, uh, van 8 tot 10 elke zondagavond op Aloha Radio. www.aloharadio.nl. Dus ik zou zeggen. Tot volgende week dan maar. Hè. En. Uh, mensen. Zorg goed voor jezelf. En. Uh, ja, ik zou ik zeggen. Tot zondag. Hoeveel? April is het dan? En volgens mij is het zondag 8 april volgende week. Ja, dat klopt helemaal. Ja, ja, ja, ja. Dan gaan we nog eventjes snel nog één liedje draaien. En dan braaien we daar weer een punt aan. En dat is. Uh... Jezus. Pleasure. Pleasure. Van En Sono. En dat is The Hard Mix. Tot volgende week. Doei doei. Het station zonder reclame, onafhankelijk en zonder flower gul. Kortom, vrije muziek voor jou!